Die is vervangen door een reservecomputer. Mogelijk treden er nog wel haperingen op door het aansluiten van apparatuur. Vanaf tien voor half acht werden de uitzendingen op Nederland 1, 2 en 3 verstoord. Er waren soms haperingen in beeld, het geluid viel weg en soms ging het beeld even helemaal op zwart. Even voor acht uur verscheen op Nederland 1 een storingsmelding in beeld. Het acht uur journaal begon op tijd, maar tijdens de uitzending viel het beeld af en toe weg.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 Overigens zei Teven vorige week dat hij zelf het woord quotum niet zal gebruiken. De aardbevingen in Groningen kunnen krachtiger worden dan ze tot nu toe zijn geweest. De betrokken instanties sluiten over een langere periode bevingen van tussen 4,5 en 6,0 op de schaal van Richter niet uit. Tot nu toe werd uitgegaan van een maximum van 3,9. De NOS heeft mailverkeer ingezien van de Nederlandse Aardoliemaatschappij, het staatstoezicht op de mijnen en het ministerie van Economische Zaken.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 Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. met uh, een gouden oude van Art Blakey en de Jazz Messengers. Het is een, uh, een uh, cd die uh, pas uitgekomen is... bij het Nederlands Jazz yes Archief Amsterdam. En dat is een live opname van een concert van 1959... in de Concertzaal in Amsterdam. We komen er, uh, we komen er uh, in de tijd van de uitzending nog even op terug... met een paar opnames om te laten horen... en eventueel nog wat te vertellen erover... Maar we komen eerst even om wakker te worden... want het was een, een harde, een lange avond gisteren... met, de, met aardig veel bozelen en dergelijke. Uh, we gaan door met uh, even wakker worden met Amy Winehouse. een hey, mooie moment, mooie muziek om wakker te worden op de zondagmorgen. Hè. Ik, uh, ik noem maar altijd uh, de Billy, Billy Holiday van de 21e eeuw. Ja, uh, vandaag wordt uh, Sand for Jazz uh, gepresenteerd door Adam Spoor. En aan de knoppen zit uh, David Habig... die ook zo nu en dan ertussendoor komt met een aankondiging. Maar zonder hem, uh, nou, dan gaat het gewoon niet, hè. Nou ja, ik was gisteravond op een... Uh, op een, op een feestje van de Jet in Zandvoort... en uh, op de Emmaweg bij de Retraatjes werd er een Beaujolais-party gehouden. Uh, en de lieftallige Inge, die jarig was ook nog... had een prachtig buffet uh, gemaakt en we hebben allemaal heerlijk gedronken en gegeten. En uh, het bleek dat daar veel mensen kwamen... die toch zondagsmorgens uh, luisterden naar Zandvoort Jazz en dat is het leuk... Uh, wij gaan, ik heb er natuurlijk uh, van deze mensen een paar verzoekplaatjes gekregen. Nou, die heb ik vannacht nog even bij elkaar gezocht. Dat komt allemaal dik voor elkaar. Maar we gaan eerst even luisteren naar een, uh, een prachtige quintet... met Art Farmer en Benny Golson. En u hoort... Uh, the Touch of Your Lips. Ik wil niet uh, beginnen met deze prachtige, rustige, heerlijke jazzmuziek. En ik heb hier voor mij liggen het uh, eerste verzoeknummer uh, die ik gisteren kreeg... daar op, die, uh, op de Emmaweg weg bij die prachtige Beaujolais-party. En uh, ik werd aangeschoten door een, uh, een prominent lid van de Grijze Plaag. En uh, hij zegt, dan als je nou morgen ochtend om een uur of kwart over tien... Uh, even een nummer voor mij wil of laten of draaien uh, en dat wil ik dan opdragen aan mijn vrouwtje Ellen en dan, want in die tijd ga ik een heerlijk broodje voor de dus Dan gaan we samen in bed weer luisteren. Nou, ik heb hem gevonden, Paul. Het is uh, wat jou vroeg. Frank Sinatra met Louis Armstrong in een duet: The Bird of the Blues. The, uh, professor A. Lady, yes. Shall we delve into the history of the B-L-U-Z? Yeah. These are the blues <laughs> nothing but blues. Good crew. A Even leuk. Uh, we gaan door met. Uh, er was gisteravond ook. Uh, werd er volop uh, levende muziek gemaakt. Het, uh, er was een optreden van. Uh, een. Uh, een zandvoorter die. Uh, slechts twee maanden. saxofoonles uh, heeft gehad. En uh, die speelde op een meesterlijke wijze. Uh, bye bye, Blackbird en Yesterday. En. Uh, nou ja, ik denk. Uh, Hansie vroeg. Of wie iets van zijn grote held. Uh, of wij iets van zijn grote held zo'n Sims hebben. Nou, dat hebben we. En u hoort twee nummers achter elkaar. Het eerste het nummer wat u hoort. is een fantastische, prachtige ballad. ooit geschreven door Herbie Blake. Die op 96-jarige leeftijd. Uh, een jaar of drie geleden is overleden. En dat heet Memories of You. En dat speelt hij samen met uh, gitarist Joe Pass. En. Het tweede nummer wat u meteen daarachter hoort is de East of the Sun. En dan speelt hij met zijn vriend en oud collega... waar hij mee in de sectie zat van de Woody Herman Band... East of the Sun. Thank <laughs> you. Als je dit hoort, uh, zo'n zoet sims met zijn collega en vriend El uh, Con. dezelfde opvattingen van de saxofoon. Beetje dezelfde toon. En die prachtige solie die je hoorde. En dan vraag je je af wie is wie. Hè? Dat, uh, nou, Hans, uh, daar kan je wel eventjes mee voort. Hè? Uh, ik heb hier voor me liggen dat volgende nummer wat we gaan draaien. Is ook, is ook heel bijzonder. Uh, dat is van een cd die uh, uitgekomen is uh, van het noord festival Ik heb hier een opname van uh, Shirley Horn met uh, Maas Davis En uh, dat hoort u, dat is uh, opgenomen in, uh, in uh, juni, hè? meestal dat, uh, dat, ja, dat, dat, juni 1990. U hoort uh, Shirley Horn, Shirley Horn in uh, You Want, Forget Me. No matter where you are, with whom you are, you'll think of me. Just wait and see Ja, gisteravond was uh, op het feestje waar ik u steeds over vertel... waar de jet van Zandvoort een beetje bij elkaar was... was ook uh, Louis Schuurman, uh, papa Luigi. Hij heeft zijn Turkse viool meegenomen en wij hebben samen nog wat gespeeld. En uh, Louis is uh, te horen met zijn uh, papa op uh, 15 december in het wapen... van Zandvoort, waar trouwens vanmiddag ook weer... Muziek wordt gespeeld, maar daar kom ik zo direct even op terug. Ook ontmoette ik daar uh, Rob de Graaf. Uh, Rob de Graaf is, uh, was heel enthousiast... aan het vertellen dat het weer voor elkaar is gekomen... dat de ijsbaan van dit jaar op 14 december wordt geopend... op het Raadhuisplein bij ons hier in Zandvoort. En wat ik niet wist, dat, uh, dat was, is het volgende... dat Rob een ontzettende jazzliefhebber is en iedere keer... ...naar iedere zondag trouw naar ons luistert. En hij begon over de Yellow Jackets. En ik denk, nou, hey, die is op, hey, hoe weet hij nou? Wat deed hij nou van de Yellow uh, uh, uh, Jackets? Uh, had ik eigenlijk nooit verwacht. Maar de Yellow Jackets is een, uh, is een, uh, een, een, een band die dus uh, wereldberoemd is in de, in de Jessica. En talloze malen op het Noordzee Festival in. Den Haag en Rotterdam gespeeld heeft. En dat staat onder aanvoering van de fantastische tenorsaxofonist Bob Minster. Uh, u gaat luisteren en Rob uh, speciaal voor jou en omdat je weer voor elkaar gekregen hebt. Eh, dat die ijsbaan weer uh, voor de kinderen open is in december. hoor je Russell Verant op de keyboard, Jimmy Haslip op de bas. en wat jij zei, William Kenny op de drums en Bob Minster. De Yellow Jackets met prachtig stuk Revelation. Zeg Adam, uh, moet jij er dus eigenlijk nog spelen? Ja, David. Uh, nou, iets vraagt. Uh, ja, dat uh, gebeurt vanmiddag. Hè? In het, uh, vanmiddag om vier uur in het uh, Wapen van Zandvoort. Daar speel ik uh, met, uh, met uh, de band MP3. Eh? Oké. Okay, uh, one, yeah. one Man Band. Oké. Yeah. En, uh, okay. en uh, ja, we gaan daar gezellig uh, lekker, uh, lekker spelen. En, uh, we komen, ze komen allemaal aan de beurt. Frank Sinatra, Stevie Wonder. Stenkeertsen, noem maar op. Oh, alles uh, komt voorbij. Klinkt gezellig. Nou ja, ik zal... Ja, ja. Na de pauze, of na, na 11, zal ik nog wel een stukje draaien... wat je kan verwachten. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, ik heb nu op de draaitafel liggen Carol Emerald. Onze eigen Nederlandse... Uh, zangeres... Uh, succesverhaal in het buitenland inmiddels. Uh, Mede in Zuid-Korea. En daar heeft ze... Uh, daar heeft ze... Uh, is ze gekofferd door eigenlijk de Zuid-Koreaanse Jan Smit. Uh, en uh, nu is er dus een beetje een verhaal van, uh, is het plagiaat? Of uh, uh, ja, er worden toch uh, ringeltjes en dingeltjes van haar gebruikt. En zelfs de clip was uh, vrijwel hetzelfde, geloof ik. Uh, maar uh, ja, daar zijn ze nu achteraan. Het gaat niet om het geld. Maar het gaat om uh, ja, toch een beetje uh, muziekbelangen en uh, dat soort dingen. Dat iedereen wel weet waar het vandaan komt. Maar ja, daardoor is Caro Emerald ook doorgebroken in Zuid-Korea. En uh, ik heb nu een nummer van haar op de draaitafel liggen. De I Belong To You, de acoustic version. Uh, echt een uh, geweldig nummer. We gaan luisteren. Under the stars... There shines one light That always glistens, always listens To the whispers of the night When skies are black Full of despair I ask the sun to tell the moon The two of us are there The afterglow That's down below Is when I see you smile Sight Forever Is a word That cries That I that we're swimming through is promises we keep the sun comes up there is no heat cause what we're feeling is revealing all we did so let it burn it takes its turn one we never would allow there is no ever stop us now for I feel like...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 Even nog kent met uh, Arthur Gilberto. Uh, we openden het programma om, uh, om tien uur... met een uh, gedeelte van, uh, van een compositie van Bobby Timmons' uh, Monin... gespeeld door Art Blakey en de Jazz Messengers uit van een opname in het Concertgebouw in 1959 in Amsterdam. En deze cd is uh, twee weken geleden uitgekomen. En uh, het Nederlands Jazzarchief yes archief brengt uh, deze cd op de markt. Het uh, Nederlands Jazzarchief uh, documenteert... en ontsluit al ruim 30 jaar het erfgoed van de jazz in Nederland. Het is uh, een fantastische organisatie. Maar ja, sinds 1 januari, zoals het uh, overal uh, gebeurt... Uh, zonder uh, overheidssteun. Maar gelukkig hebben ze natuurlijk heel veel leden. Maar ze kunnen nog veel meer leden gebruiken. En uh, u als jazzliefhebber, uh, ga eens uh, kijken naar... Uh, www.jesarchief.nl. U komt er op de site, u kan daar vriend worden. En uh, u ontvangt daar voor vier schitterende werkjes per jaar... ieder kwartaal één. Het uh, Jazz waar dus ontzettend veel leuke verhalen in staan. En u kan ook profiteren van de kortingen op cd's... want ze hebben natuurlijk een, een hele serie cd's in de, in de afgelopen jaren gemaakt... die u tegen kortingsprijs kan kopen... Uh, ik heb beloofd om uh, natuurlijk uh, nog wat te draaien van die nieuwe cd... Uh, van een oude opname van 1959. En dan krijg je toch wel een beetje uh, sentimenteel gevoel... als je die muziek hoort met die opnames. Een beetje lekker hard, uh, de hardboppen, zoals ze dat noemden. Maar dat was dan een beetje symfonisch. Maar in ieder geval, u hoort uh, Lee Morgan op trompet... en Wayne Shorter, die uh, toen uh, een jaar daarvoor... Uh, Benny Golson had opgevolgd op uh, tenorsaxe. Walter Davis Jr. piano. en Jimmy Merritt bass. Art Blakey natuurlijk zelf op de drums. En u hoort tot het uh, nieuws van 11 uur. een van de mooiste composities die ooit geschreven zijn. door Benny Golson. Alone Came Betty.